Bijbelverhaal vertellen. Dus als de kinderen even opkomen. Juri, kom je ook? Gaan we eerst even kijken naar vorige keer. We hadden we het ook weer over. Ja, dan laat ik het zien. Waar ging het over? Weet je het nog? Ja? Wat gebeurt er? Vertel eens. Weet je dat niet? Er ben ik nog iets op. Weet jij het nog? Ik ben toch gebeurt wel een beetje. Wat gebeurt er met iedereen als ze hier op aarde komen? Wat gebeurt er als eerste? Ja, dat je. Ja, ja, het is. dat is goed. Wat gebeurt er? Dat is goed. voor de eerste keer... Hier komt. Wat gebeurt goed. Dat dan? goed. Dat Ja, goed. Dat goed. zo, is Ja, Dat goed. zo, goed. Dat is goed. Dat wordt zo, Dat Ja, Dat Dat maar, dat ging een beetje moeilijk, hè, bij Mozes. Wat gebeurde er bij Mozes? Wat was het ook alweer? Ja? Wat jij was? Ja? Jij in de schuld. Nou ja, ze moesten ja. allemaal. Ja, hè, de jongens, hè. Dat is heel erg, hè. En gebeurt dat, ook? Nee, hè. Want, er waren twee. Ja, twee vrouwen. Ja, iets harder praten En wat zei je die? de nee. kinderen. Ja, dat gaan we echt niet doen, hè? Dat mag niet, hè? Nee, God is dat, is dat doen we niet. En die werden gezegend, hè? Maar God, ja. die kreeg er zelf kinderen, ja, goed zo maar Ja. Dus daar hadden we de vorige keer naar gekeken, hè? Omdat Israël het steeds groter steeds groter land. Met Varen werd een beetje bang. Toen moesten Israël heel hard gaan werken. Dat hielp niet. Dus varen we al zoontjes doden. En er waren er twee vroedvrouwen. Zo heette dat. Puba en Sifra. En die zeggen dat doen we niet. En die worden gezegend door Java, Krijgen kinderen. En er wordt Mozes geboren. En wat gebeurt er met Mozes dan? Weet jij dat nog eten? Wat gebeurt er nou met Mozes? Wat deze moeder? Veet? Ja. Ja, inderdaad. Ja, in de basket. Ja, ja, goed zo. Maar dit ze met de basket? Wat deed ze doen met de basket? Sorry. In het water. Ja, in het water, ja. En wie was, er, wie was er wel meer bij? Wie zat stiekem om een hoekje te gluren? Wie was dat? Ja, en hoe heette die? Hoe heette die zus? Ja, goed. Zo, jullie weten nog veel, zeg. Zo, echt goed. Ik sta te kijken van jou, Je Jij bent goed onthouden, zeg. Ja, ik heb het in de harten. Ja. En toen zat hij dus te dobberen... op het water. Kijk, hier zie je ziet hem... Hij had geen roeispalen, denk ik. Want het... Ik kon geen ander uh, paardje vinden. <laughs> en dan komt Faraos dochter. En die vindt Mozes... En wat doet zijn zus dan? Ja. Ging helpen, hè? Ja. En die gaat de moeder halen. En dan mag die moeder die mag hem opvoeden, hè? Nou. Dan zie je dat God met Mozes en met zijn ouders is, en met zijn zusje. Oh, oh, stak op je tenen. Ach, jongen, toch. Oh, ja, ja ik ben mooi gelukkig wel, hè? Hij <laughs> staat op zijn teen. Nou, dan gaan we verder kijken. Wat gebeurde er nou verder met Mozes? Mozes die groeit op bij de prinses. En die krijgt daar dus onderwijs. Hey, net als jullie, moet ook naar school daar zo. En zal heel veel hebben moeten leren. Want hij is een prins. Dus hij moest heel veel leren. Hard werken. Ja. Maar hij wist nog steeds dat hij een Israëliet was. Dus hij komt op een gegeven moment, gaat hij kijken bij de Israëlieten, en dan ziet hij dat een Egyptenaar, die slaat een Israëliet heel hard. En daar wordt hij zo boos over, en waarschijnlijk, dat zeggen ze, dat hij misschien ook bij zichzelf dacht van, ik ga Israël bevrijden, ik ga die mensen uit de slavernij halen. En dan begint hij hiermee, en wat doet hij? Dan doodt hij die Egyptenaar. Ja, dat was natuurlijk niet de bedoeling, hè? Je mag niet doden, staat er, hè. Kijk, hier werd dus dus Enorm onderdrukt, moesten een zware blokken steen dragen. werden ze geslagen. En Mozes, die doodt die man en die begraaft hem stil in het zand. Hoe hij dat ziet, denkt hij. En hij denkt, nou prima hè, is gelukt. De volgende dag gaat hij toch weer kijken. Dus komt de volgende dag komt hij daar. En dan ziet hij tot zijn schrik. Ziet hij dat de twee Israëlieten, die ze met elkaar aan het vechten. En dan word je ook een beetje boos en dan zegt die man van waarom doe je dat joh? Waarom sla je je broer, of je broeder? Dat doe je toch niet? En die man die wordt ook boos en die zegt dan iets. zegt waar moeie je mee joh? Wie heeft jou als baas gemaakt van ons? Ga je mij soms ook doden net zoals je gisteren die gipnaren dood hebt en dan stiekem in het zand hebt begraven? Denk je echt dat niemand dat gezien heeft? Nou, dat moet een hele schok zijn geweest voor Mozes. Hij schrok ook heel erg. En het vervelende is, het wordt ook bekend bij de farao. Dus Mozes, die moet vluchten en heel snel ook, want de farao die wilde hem oppakken. En ik denk dat de farao al heel hele tijd al niet zo blij was dat Mozes een Egyptische opvoeding kreeg, dat hij een beetje jaloers was op Mozes. In ieder geval Mozes die moet maken dat hij wegkomt en die vlucht uit Egypte. Nee, de faro die stuurt mensen achter hem aan. Ik wil hem, luisteren, ik wil hem gevangen zetten. En misschien wel, die mag hem een slaaf maken of zo. Maar goed, in ieder geval, Mozes die trekt weg. En die komt in de woestijn en die komt op een gegeven moment in een land. Dat heet Bibian. En daar ziet hij op een gegeven moment zeven meisjes aankomen. Met een hele hoop schapen en geiten van zijn vader. En die komen bij elkaar om dus water te putten. Op een put. Om de schapen en de geiten water te geven. En hij besluit te helpen. Dus hij gaat helpen. Maar hij is nog maar net bezig. En dan komen er andere herders. En die jagen die vrouwen weg. Dat zijn ze gewend. Dat doen we altijd eerst. Dat is makkelijk hè. Er staat meisjes met elkaar. Die hebben het natuurlijk zo weggejaagd. Die kunnen het natuurlijk niet uh, moeilijk doen. Ze zijn natuurlijk niet zo sterk. Maar dat neemt hij niet Mozes. En neemt hij toch voor de meisjes. En ik denk dat hij ook echt gekleed was als een prins en als een strijder. Hij had natuurlijk heel veel opleiding gehad. Dus ik denk dat die herders wel erg bang waren voor Mozes. Ze durven in ieder geval niets te doen. En hij helpt hun, hij helpt om water te putten. En dat betekent dat die meisjes komen dus heel vroeg thuis. Veel vroeger dan dat ze gewend waren. En dat valt op bij de vader. En de vader die zegt, waar komen jullie zo vroeg vandaan? Hoe kan dat nou? Wat is er gebeurd? En dan vertellen ze het hele verhaal. Ja, uh, wij wilden water putten. Normaal gesproken konden die herders en die ons wegjagen. Maar nu was er dus een Egyptenaar. Ja, die hield ze tegen, die heeft ons geholpen. Heeft, uh... Oh, waar is die dan? Zegt die vader. Waar is die Egyptenaar nou dan? Het minste wat je kunt doen is toch een eten aanbieden. Waar is die dan? Daar heb ik niet meegelopen? Nee, niet aan gedacht. Oh, niet aan gedacht. <laughs> De vader zegt: ga hem halen. Dat is niet normaal. De oosterse gastvrijheid. Die gebied eigenlijk dat hij uitgenodigd wordt. Hij heeft je zo goed geholpen. Nou Dat doet ze dan ook. Ze gaan hem halen. Hij komt bij hun eten. Maar daar blijft het niet bij. Nee. Hij blijft er hangen. Sterker nog, hij wordt verliefd op een van die dochters. Op poren. Vogeltje betekent dat. Dat is dan. Het betekenis van die naam. Dan wordt hij verliefd op. En dan trouwt hij mee. En dan krijgt hij ook kinderen mee. De eerste noemt hij Gersom. Waarom zegt hij? Ik ben hier een vreemdeling. Iedereen is mij vergeten. Ik woon in een land. Dat kende ik helemaal niet. Dus hij noemt eigenlijk zijn zoon Gersom naar een vreemdeling. jammer, hè? Jaren later, dan overlijdt de farao die hem wilde gevangen nemen. Maar de Israëlieten moesten nog steeds heel hard werken, waren nog steeds slaven. En hadden het heel zwaar. En gelukkig, gelukkig weten ze nog tot wie ze moeten roepen. En dat doen ze dan ook. Ze roepen om hulp en ze roepen naar God om hulp. En God die hoort hen staat op. Dus het is niet zo dat ze zomaar wat roepen. Nee, God die hoort hen. En God die gaat hen verhoren. Dat is weer iets anders. Hè? Dus je kunt horen. Als je er niks mee doet, ja, dan doe je er eigenlijk. heb je alleen maar gehoord, dan je, doe je er niks mee. Maar God die doet er wel wat mee. Ze zei: Oké, ik ga plannen maken, maar daar was hij al heel lang mee bezig. Kijk, hier zijn ze aan het roepen tot God: van dat kant of zo niet? Alleen, hoe moet het nou dan verder? En God die denkt aan wat hij beloofd had aan Abraham, Isaac en Jacob. Hij had het ook verteld, hebben we vanmorgen gehoord. Hij heeft het ook verteld aan Abraham, je moest luisteren. Op een gegeven moment zal dat hele volk Israël zal dus naar de vreemde gaan en zal daar 430 jaar blijven en dan komen ze weer terug. Nou, en er was in deze tijd was dat. Hij zag hoe moeilijk het de Israëlieten hadden. Hij kreeg medelijden met hen. Hij vond het zo verschrikkelijk dat ze zo hard moesten werken en dat ze steeds geslagen werden en uitgescholden. En Mozes die was gewoon schaaphettig. 40 jaar heeft hij dat gedaan. 40 jaar liep hij dus door de woestijn met de schapen en de geiten van zijn schoonvader Netho. En elke dag kwam hij daar dus. Dus hij kende de woestijn helemaal. Hij wist precies wat er moest gebeuren ook met de dieren. En hij kwam ook vaak bij de Horeb. Het was een heilige berg, toen al. Maar daar kwam hij dus regelmatig. Maar op een dag gebeurde er iets heel speciaals. Hij komt bij die berg. Net al een klein stukje van gezinnen. En dan ziet hij een brandende struik. Een doornstruik. Dus hier is hij aan en dan ga je zo meteen gaan zien dat hier ergens op de helden zie je een Dan gaat er een struik branden. Zie je dat? Hier zo is het ineens een struik. En dat je, ja, Die struik die verbrandt helemaal niet. Nou, Dat is raar. Hè? Het gebeurde wel eens vaker dat er wat in de brand vloog in de woestijn. Kwam het door de zon. Was het zo heet. En dan vloog het spontaan in brand. Maar dit is dus in de brand gegaan. Maar het verbrandt niet. Die struik die blijft daar gewoon normaal staan. Dus gaat hij kijken. Wat is er aan de hand? Als hij dicht bij die strijd komt, dan hoort hij in deze stem. En niet zomaar een stem, maar echt een hele ontzagwekkende stem. En die zegt tegen hem: Mozes. En Mozes zegt: Ja, heer, ik luister. En dan zegt hij: Mozes, je mag niet dichterbij komen. Je mag niet verder komen. Want waar je nu staat, dat is heilige grond. Dan doe je schoenen uit. En dat doet hij dan ook. trekt zijn tekst schoenen uit. En dan staat hij dus. Op blote voeten staat hij voor de Heer. Dat zie je ook, hè? Hij is zelfs zo op zijn knieën gegaan. Zo ontzagwekkend was het. Hè? Het was zo groot, het was zo bijzonder. En dan gaat God tot hem praten. God die zegt: Ik ben de God van je vader, de God van Abraham, de God van Isaac, de God van Jacob. En Mozes die bedekte zijn gezicht, want hij durfde niet naar God. En dan zegt God, ik heb gezien hoe zwaar het is voor de Israëlieten, hoe ze als slaven moeten werken, hoe ze onderdrukt worden. Ik heb gehoord hoe ze tot hulp riepen en ik heb het mezelf aangetrokken. Ik heb besloten om ze te bevrijden. Ik wil dat ze uit Egypte gaan en teruggaan naar het land Canaan wat ik beloofd heb. Prima, hè? Mozes die hoort dat allemaal. God gaat zelfs noemen... Welke volken er nu wonen in Canaan, Het zijn de Kanaanieten, de Hethieten, de Amorieten, de Perizieten, de Gibieten en de Jebusieten. Allemaal volken die daar wonen, die hele slechte dingen doen. Het is een moorland, zegt God. Het is een heel groot land. Een land wat vloeit van melk en honing staat er zelfs in de wereld, dus wat heel veel vruchten opbrengt. Er is genoeg te eten en te drinken voor iedereen. Nou, hier heb je dan dat land. Hier zie je al die volken die er wonen. Het is nog steeds zo groot. Maar dan zegt hij iets heel speciaals tegen Mozes. Ja, ik heb je niet zomaar aangesproken. Nee, Mozes. Ik wil dat jij naar de farao gaat. Nou, er moet een schrik zijn voor Mozes. Want hij was een beetje bang voor Egypte. Want ja, hij had natuurlijk wel iemand vermoord daar. En misschien zijn ze nog steeds aan het zoeken naar hem. Maar God zegt, nee... Ik heb gezien hoe het met de insulieten is. Ik vind het zo erg. Ik heb gezien hoe ze onderdrukt worden. En ik heb besloten dat jij hun moet gaan bevrijden. Nou, dat schrikt hij van Mozes. Daar is hij niet zo onder de indruk eigenlijk. Hij is het ook niet mee eens. Het laatste wat we vandaag vertellen is dat hij een opdracht krijgt. Hij moet Egypte terug naar Egypte toe. En moet hij zijn volk uit Egypte halen. Dus wat hij eigenlijk 40 jaar terug al zelf had willen doen, nu krijgt hij de opdracht van God om dat te doen. Maar hoe dat gaat, dat gaan we dan de volgende keer over spreken. Ja? Dus dit was het verhaal van vandaag. Ja, Mozes die wilde te bevrijden, slaat de Egypte naar dood. Als hij zijn broeders wil helpen, worden die broeders boos. Ze verwijten hen dat hij dus iemand gedood heeft. Dan wordt hij gezocht door de farao en moet vluchten. Hij komt in Midian en helpt de herderinnen. Zij vertellen het de vader en hij wil dat Mozes komt eten. Maar hij blijft niet alleen maar eten. Hij gaat er ook met zijn dochter vandoor. Hij wordt verliefd op zijn poor en zijn trouwen. Mozes wordt schaapherder van Jethro. Dan zit hij in branden En dan maakt God zich bekend aan Mozes. En dan zegt God, ik ben mijn volk niet vergeten. Maar ik wil ze bevrijden. En zo is God nog steeds. God wil niet dat wij in slavernij zijn, dat wij dus onder de zon blijven zitten, maar hij wil dat wij vrij zijn. En dat is eigenlijk ook de betekenis van dit hele verhaal. Dus als we eens doorkijken naar Yeshua, dan we weten we dat Yeshua gekomen is om ons helemaal te bevrijden. Dat is eigenlijk wat God wil. Nou, dan gaan we, dacht ik, nog een liedje zingen. Even kijken. Eh... Uh... Nee, we gaan eerst de kinderen zegenen onder de groep. Nee, we gaan de kinderen zegenen. Ja, Kom maar wat uh, is. Dat is goed. Dat is goed. Ik ben niet zo groot, maar goed. Dan gaan ze maar uh, een beetje schuin staan. Het is even niet anders. Een beetje creatief wijzen, hey? <totstukend doorheen> Ja, net andersom. Zo. Ja, ja dat is ik, dat is dat ik. Dat ja. ja, leuk. <totstukend doorheen> ah, kijk eens aan Matthijs. Ja, geweldig. Kom maar. Kom je ook, Jordi? Kom maar. Dat is heel leuk. Ik wil onder tentje. Kom maar. <totstukend doorheen> Nou, gaan we even staan. Zo. So, nou, doen we eerst de jongens. Matthijs. En Ethan. En Juri. En Jefka. Ja. Dat jullie mogen worden als Even en Manasse En dat God jullie wil zegenen. Dat jullie mogen opgroeien als mannen Gods. En iets mogen betekenen in zijn gemeente. Amen. En de meisjes. Grace. En Chelsea. Weet, dat jullie ook mogen opgroeien als, als Sarah, Rebecca, Rachel en Mea. En mogen opgroeien als vrouwen Gods. Die iets mogen betekenen in het koninkrijk van God. En daar Zijn liefde mogen verkondigen en uitbreiden. Amen. Amen. Nee? <laughs> nee. Nee? Nou, dan mogen jullie naar de kinder